Andere originele edities van de strip van Hergé leverden op de veiling ook flinke bedragen op. Zo ging een album van het Kuifje in Afrika uit 1931 voor bijna 16.000 euro van de hand. Boxer Don Diego Poeder is onderscheiden met de Faas Wilkesprijs. prijs. De voormalige wereldkampioen sloot in het topsportcentrum in Rotterdam zijn bokscarrière af... met een afscheidswedstrijd tegen de Rus Peretjatko. Poeder won de bokswedstrijd die in de vierde ronde werd gestaakt.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 KRO's Nacht van het Goede Leven. Hoorspel op herhaling. Nou, we hebben weer iets uh, bijzonders opgeduikeld, vind ik. komt uit 1963. Ik vind vooral de inleiding zeer um, um, um, um, um, instructief. Nou, luister maar zelf naar Els Buitendijk. Onder de grond: een kwaadaardig sprookje.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 Op. op een gat, dat heb jij tenminste zo even vastgestaan. Nee, aan de randen bedoel ik, hij ligt op stutten. Je fantaseert. Kijk dan zelf, dat zijn toch stenen pilaren. Steen zie ik wel, maar geen pilaren. Dat is maar tot ik dieper kom. Straks zeg je nog dat het een ingang is. Het, het is een ingang. En waar leidt hij dan heen? Moet ik dat weten. Misschien naar de hel. <laughs> de hel onder jouw groenten. Dit schijnt je te amuseren. Bijzonder! Jou niet?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 Ja, ik heur hem. Maar, maar hij buigt niet naar links. Naar rechts ook niet. Gek hoe je geheugen je in de steek laat. Ja. Pas op. Een drempel. Nu komt het voorplein. Steen. Graniet. Ik had het voor marmer aangezien. Onder de grond vind je geen marmer.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 Maar, maar we kunnen niet verder. Maar we moeten toch kunnen. Ik herinner me toch. Wat? Wat herinner jij je? De hele weg herinner jij je? Herinner jij het je dan niet? Nee, mijn... Mijn rugblad in de steek. Hoewel, hoewel ik het deze muur weet. Herinner me, Hier? Links? Of, of als hier? Jij zou het toch moeten weten? Ik?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 Naar nou, oude liefdes. En als het dus nieuwe liefdes geweest waren, zou jou dat interesseren? Niet veel. Ik dacht dat je mijn geheim gronden. Je slippertjes reken ik niet tot je geheimen. Waarom vraag je het me dan? Uit beleefdheid. Jij hebt het mij toch ook gevraagd? Hier gaat gewoon naar boven. Pas op. Pas op dat je niet uitkleidt. De grond is glibberig. Hier wordt het nauwer. Stoot je niet. <lacht> Graniet.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 Nu zou het toch licht moeten zien. Waarschijnlijk zien we het ook als we de lantaarn uitdoen. Waarom doe je het nog niet uit? Doe hem eens uit. Nee, nog niet. Het blijft donker. Vreemd. We zijn nog niet ver genoeg, denk ik. Misschien. misschien is het buiten al donker. Boven? Onmogelijk. Het is pas middag.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 Is namelijk dichtgegooid. Wat zeg je? Dichtgegooid. Nee. Hier, hier zou je naar boven moeten, de eerste treden. En wat? Wat, wat gebeurt er nou met ons? We hebben tijd genoeg om ons dat voor te stellen. B Bedoel je dat we. Dat we zullen moeten. Dat we in het onderaardse paleis zullen moeten blijven, ja. Beest! Het is jouw.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 Nadat iedere partner tot slot nog zijn kleine vakantie heeft gehad. Liggend naast elkaar, botje aan botje. Stoffige legende. Het wordt hier nauw. Laten we terug gaan, liefje. Terug? Waarheen? In het paleis. Het is daar ruimer en er is plaats om te zitten.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 Onder de grond. Dit was een kwaadaardig sprookje van Wolfgang Hildesheimer... vertaald door C. de Noeier. Animals de leven was de vrouw en Paul Deen de man. Het sprookje werd ingeleid door Els Buitendijk. De regie had Vries junior. Nou, was het wat bijzonder? hè? Huh? Ja, ik zei tegen Jimmy, je hoeft geen eindtune te doen, dus dat doet hij dan ook niet. Dus uh, die geef ik in. U, u nu. La, la, la, la, la, la, la.